11 uur, Genee van Brakel met het NOS-journaal. Willem-Alexander heeft geen problemen met een puur ceremonieel koningschap. In het interview met NOS en RTL zei hij dat hij alles accepteert... als de wetgeving maar democratisch en volgens de regels van de grondwet gaat. Voor hem is lintjes knippen ook inhoud. Het gaat er namelijk om waar hij dat doet en waar hij aandacht voor vraagt. De prins heeft er begrip voor dat mensen vinden dat het Koningshuis moet inleveren. Hij wil niet zeggen dat hij als koning wel met minder toe kan of dat hij wel belasting wil gaan betalen. Koningsdag wordt niet heel anders dan Koninginnedag. Hoogstens zullen er accentverschillen zijn, zei Willem-Alexander. De nieuwe koning wil naar de mensen toegaan en zijn verjaardag met hen vieren. Willem-Alexander zal net als zijn moeder een jaarlijkse kersttoespraak houden... omdat het een moment is waarop hij een eigen visie neer kan leggen. Hij weet nog niet of de kersttoespraak in dezelfde vorm zal zijn. In het interview zegt Willem-Alexander verder... dat hij het geen probleem vindt als er op de dag van de inhuldiging protesten zijn. Maxima vindt het heel evident dat haar vader niet bij de inhuldiging aanwezig is... Ze vond het pijnlijk dat haar vader niet bij haar huwde kon zijn... maar de troonswisseling is voor haar emotioneel een totaal andere aangelegenheid. Het interview met het koningspaar is goed gevallen bij de Nederlanders. Van de ruim 750 mensen die meededen aan een onderzoek van Ipsos... zei de helft dat ze hogere verwachtingen hebben van Willem-Alexander en Maxima... dan voor het zien van het interview. Ruim 9 op de 10 verwacht dat Willem-Alexander een goede koning zal zijn. Maxima wekt zelfs nog net iets meer vertrouwen. Justitie heeft de afgelopen anderhalf jaar... minimaal zeven asielzoekers onterecht het land uitgezet... In deze gevallen werden de vreemdelingen alle op last van de rechter teruggehaald. Dat schrijft staatssecretaris Steven in een brief aan de Kamer. Ook staat er in de brief dat er zo'n 300 voorvallen zijn geweest... waarbij asielzoekers door een computerfout in vreemdelingendetentie konden worden gezet. In het centrum van Boston is het federale gerechtsgebouw ontruimd vanwege een bommelding. Omstanders worden op afstand gehouden en het gebouw wordt doorzocht... Rond dezelfde tijd werd ook een ziekenhuis in Boston ontruimd... maar dat werd snel weer vrijgegeven. Eerder vanavond hebben Amerikaanse media gemeld... dat er een verdachte was gearresteerd voor de aanslagen bij de marathon van Boston... maar dat is door de autoriteiten tegengesproken. Eurocommissaris Kroes wil misschien toch een derde termijn. Vorig jaar zei de 72-jarige VVD'er daar niet voor te voelen... maar nu sluit ze het niet uit. Eind volgend jaar loopt haar termijn af. Kroes is sinds 2004 EU-commissaris en komt in die functie nu op voor vrijheid en toegankelijkheid van internet. Het weer in de noorden soms regen, elders bewolkt. Morgenochtend vanuit het westen droog en dan gaat geleidelijk de zon schijnen. Het wordt 12 graden op de Wadden, tot 15 in het binnenland. Tot zover het NRW-journaal. ABB Verkeersinformatie. Die doen we nog even, de AWB verkeersinformatie De A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Eembrugge en de afrit Buntschoten. 2 kilometer, komt door wegwerkzaamheden. En de A28 tussen Leuste, zuid en knooppunt Hoevelaken. 4 kilometer, dan zijn daar twee rijstroken dicht. En dat komt ook door wegwerkzaamheden. En tot zover de verkeersinformatie.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten. De krant van morgen, Den Haag Vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden, binnen zit Kees Grimberg. Goedenavond. Gevoelens hebben bij een familie die je niet kent. Het lijkt een merkwaardig gegeven. Als Haags jongetje fietste ik op 27 april 1967 langs de tuin van Paleis Noordeinde. Ik was blij... Er was een prins geboren. Vanavond was er weer zo'n moment. We zagen het verdriet van de man en vrouw over hun broer en zwager. De koninklijke familie als spiegel van ons allerleven. De monarchie? Het is veel meer dan een sprookje. Ja, nogmaals, goedenavond. Uiteraard kijken we terug op het gesprek met het aanstaande koningspaar. Dat doe ik met Remco Meijer, volkskrantjournalist... en met Bram van Ooyink, Ooyink GroenLinks-Kamerlid. Live in de Oogstudio. Een eerbetoon aan Beatrix door een Republikein, door Freek de Jonge. Het eerbetoon komt van zijn nieuwe cd, Zonde. En dan hebben we Wim Dani als gast. Met Wim bespreken we zijn boek Groeten uit Brabant... waarin, en dat beloof ik u echt, heel veel prettige Brabantse dorpsnamen... Zullen worden genoemd. Maar nu eerst het nieuws van vandaag. Woensdag 17 april. Er gebeurde veel vandaag, maar laten we met het belangrijkste beginnen. Het lang aangekondigde interview met nu nog prins Willem-Alexander en prinses Maxima. We leiden u even kort langs de hoogtepunten. Als de Tweede Kamer besluit de koningschap behoorlijk uit te kleden, dan is dat geen probleem. Als het wetgevingsproces democratisch en volgens de regels van de grondwet gaat, accepteer ik alles. Want ook dan weet Willem-Alexander daar een prima draai aan te geven. Het ultieme symbool van het ceremoniële koningschap... het lintjesknippen, kan heel inhoudelijk zijn. Dat de vader van Maxima niet bij de inhuldiging aanwezig zal zijn... is logisch. Dit is een uh, uh, uh, ja, viering, Dus ja, dat hoort mijn vader echt niet bij. Als iemand problemen heeft met de monarchie... mag je dat gewoon zeggen. Protesteren mag altijd. Maar als je vindt dat de koning te veel verdient dan moet je met een beter bod komen. Ik zeg tegen die mensen dat ik uh, begrip heb voor een situatie. Maar dan vraag ik ook uh, soms van hoeveel denk je dat het dan wel zou moeten zijn? Mm -hmm. En daar kunnen mensen ook geen antwoord op geven. De naam wordt koning Willem-Alexander, omdat de prins geen koe is. Willem IV <laughs> staat naast Bertha 38 in de wijn. Koninginnedag en koningsdag zullen niet wezenlijk van elkaar verschillen. Koekhap is... is eigenlijk toch gewoon heel leuk. Ja, maar we hebben niet zo vaak gehad. En wat Maxima aantrekt bij de inhuldiging is staatsgeheim. Gaat u ons vertellen wat u aan gaat doen? Nee. Dan naar de Britse royalty. Nou ja, bijna royalty. De Britse oud-premier Margaret Thatcher werd vandaag de laatste eer bewezen of uh, de laatste trap nagegeven. We receive the body of our sister Margaret with confidence in God, the giver of life. A storm of conflicting opinions centres on the Mrs Thatcher. Everything that Britain is today is due to her. She will be talked about in 500 years' time. She's one of our greatest prime ministers of all time. Because I hated the woman, and as far as I'm concerned, I'm glad she's dead o may in in the heavenly jerusalem en dan was er het grote debat in de tweede kamer over het sociaal akkoord de grote vraag is of dit akkoord ook het einde betekent van 4,6 miljard extra bezuinigingen voorlopig wel maar niet helemaal was het antwoord van PvdA en VVD het pakket is door het sociaal akkoord even van tafel. Het pakket herleeft mogelijk. En daar alle onderdelen van het pakket herleven dus mogelijk. De oppositie was er hoorbaar ontevreden over. Sommigen vanwege de onduidelijkheid die het schept... anderen vanwege de valse hoop op economisch herstel die het kabinet wekt. En weer anderen zagen dat hele sociaal akkoord niet zitten... en vroegen zich af of de premier onder invloed had zitten onderhandelen... Ik zou eigenlijk een heel eenvoudige vraag aan de minister-president willen stellen. En dat is, wat kost dat nou zo'n uh, flink stuk space cake? Nou, meneer Wilders, als ik voor uw haar zie, weet u er meer van dan ik. Maar vertelt u. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Ja, en dan de nasleep van de aanslagen in Boston. Uh, Wouter Zwart, jij bent in Boston? Jij bent in Boston, Wouter. Ja, hoor, ik hoor. Ja, ik, ik had begrepen dat uh, de FBI uh, on ongeveer op dit moment een persconferentie geeft over een mogelijke aangehouden dader. Uh, is die persconferentie gaande? Nee, helaas nog niet. Uh, hij zou al eerder op de dag zijn toen is hij uitgesteld. Nu is hij weer uitgesteld, hebben we net gehoord. Dat zal nu waarschijnlijk pas rond één uur deze nacht zijn. Uh, natuurlijk zitten we nu wel met de feiten zoals ze zijn. Hè. We hebben uh, eerder al de bevestiging gekregen... van wat we uh, uh, al hoorden. Namelijk dat de berichten... dat er iemand was gearresteerd... fout waren. De FBI bevestigt... dat er niemand is gearresteerd. Wel dat er een persoon in beeld is. Een verdachte. Iemand die zou zijn gezien... op beelden van een videocamera... van een warenhuis die langs de route staat. Uh, ja, maar goed, We hopen daar dus vanavond... wat meer over te horen tijdens die persconferentie. Goed, mocht het in de loop van... Uh... Het komend uur zijn, dan horen we je zeker nog even in het oog. Da Dank je wel, Wouter. En dan gaan wij naar de krant van morgen, die is gelezen door Freddy. Freddy van ga je gang. De vicepresident van de Oost-Europa-Bank waarschuwt in het FD... dat de bankencrisis dreigt te escaleren. Zowel het IMF als de Italiaanse Centrale Bank wezen vandaag op... dat kapitaalverschaffers en financiers van banken terughoudender zijn geworden... sinds de Cyprus-crisis. En de harde aanpak van bankfinanciers en spaarders in Cyprus... besmet banken in Zuid- en Oost-Europa. Een negatieve spiraal dreigt. vice Schepers van de Oost-Europa-Bank... vreest voor de gevolgen voor banken in Polen, Slovenië, Hongarije... en andere Oost-Europese landen. Aan de andere kant kan dankzij de enorme winststijging... van de ziektekostenverzekeraars de premie voor ziektekosten... omlaag met maandelijks 15 euro. De Volkskrant schrijft dat de Belangenvereniging... voor medici en paramedici, de VV... AA, die zegt dat. Volgens een prognose van de Nederlandse Bank... komt de winst van de negen Nederlandse ziektekostenverzekeraars... over 2012 uit op zeker 1,4 miljard euro. Trouw beschrijft hoe vandaag en morgen fabrikanten... hun nieuwste straaljagers aanprijzen in een klein zaaltje van het Kamergebouw. Ze doen dat op uitnodiging van twijfelende parlementariërs. Jaren geleden is ter vervanging van de F-16 al gekozen voor de Amerikaanse JSF... Maar naarmate onduidelijker wordt wat die nou eigenlijk gaat kosten... willen de Kamerleden ook de alternatieven nog eens bekijken. En de Telegraaf die schrijft dat de laatste twee zelfstandige grote Nederlandse energiebedrijven... hun langste tijd gehad lijken te hebben. Waarschijnlijk zullen ze zich binnenkort toch moeten opsplitsen... in een bedrijf met de infrastructuur aan de ene kant... en een bedrijf dat de energie levert aan de andere kant. Het netwerk moet dan in publieke handen blijven. Maar als de bedrijven dat lucratieve deel kwijt zijn... worden ze een overnameprooi, volgens de Telegraaf. De afgelopen jaren is er juridische strijd gevoerd over de splitsingswet... maar die lijken de energiebedrijven nou toch te gaan verliezen. Dagblad Spits schrijft over de problemen die het gevolg zijn... van de veranderingen in de studiefinanciering. Studenten moeten zelf via internet duidelijk gaan maken... dat ze geen recht meer hebben op studiefinanciering. En daarnaast moeten ze ook zelf hun OV-kaart... waarmee ze recht op gratis reizen hadden, stopzetten. En dat gebeurt niet automatisch en dat kan ook niet via internet. Het moet bij een oplaadpaal. Toen studenten dat niet op tijd, dan krijgen ze een boete. Spits schrijft dat het bij de studentenorganisaties... klachten regent over die boetes. Spits schrijft ook over de steeds maar dalende leeftijd... van het bedienend personeel in de horeca. In geen enkele andere beroepsgroep is de leeftijd van het personeel zo laag. De helft van alle werknemers is er jonger dan 24 jaar... en boven de 45 is er bijna niemand meer aan het werk in café en restaurant. FNV Horeca vindt dat doodzonde. De kennis en ervaring loopt weg, zegt de bond... En de euro tot slot is al meer dan tien jaar ingevoerd. Maar in Duitsland is nog 13 miljard euro aan marken in omloop, schrijft de Telegraaf. Ze kunnen nog bij de boendesbank worden afgegeven, maar ze zijn ook op sommige plekken gewoon nog als betaalmiddel gangbaar. In een dorpje bij Heidelberg nemen de winkeliers het oude geld gewoon nog aan. In alle winkels van CNA en in de openbare telefoons kunnen ook nog steeds oude muntjes. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Republikein Freek de Jonge heeft een nieuwe plaat gemaakt. De plaat heet Zonde. Uh, Freek is hier te gast, live in de oogstudio. Uh, uh, Welkom. Zullen we het maar meteen over het eerste nummer hebben, Freek? Uh, nou, nee, niet, ik wil even een kleine toelichting okay, hebben. Uh, het eerste nummer heet Orde van de Dag. Het gaat over de damschrever, het gaat over de Het is alles geraden natuurlijk. Nou ja, kijk, mensen krijgen het ook maar één keer langs, hè? Nee, als ze de plaat kopen, kunnen ze er eindeloos naar luisteren. Ja, als ze kunnen uh, morgen naar welk theater gaan? <laughs> dat maar dat ben ik morgen. Kijk, en overmorgen. Nou, dat, dat is allemaal gezegd. Dat is allemaal gezegd. Uh, het gaat over Koningin Beatrix. Is het een eerbetoon aan de Koningin of is het een eerbetoon aan een ceremonieel iemand? Kijk, jullie willen zoveel uitleggen altijd aan de mensen. Laat de mensen zelf bepalen wat het is. Het is een lied en ze kunnen zelf hun conclusies trekken. Laat het lied tot je doordringen. Precies. <laughs> nou, maar moet je wel één ding nog ja, vooraf toch? doen. Even de twee muzikanten voorstellen. Ja, dat is uh, Martin Fonse. die speelt een vibrandoneon. Dat is een, uh, ja, een, een blaasinstrument met een klavier. En Rijer speelt de akoestische gitaar. Rijer Zwart. We zijn heel nieuwsgierig. Hij is tevens de arrangeur. Een schreeuw in zwaar bevochten stilte Maakt de herdenking tot een kleur De kroonprins slaat met hangend zabel Voorstlands bestwil op de vlucht De massa ontploft, kinderen huilen O jee, je een builensvrouw. Het is 4 mei en nood breekt wet Het hek is van de dam En de vorstin herschikt haar hoed Het volge lucht De dader die zojuist heeft geschreeuwd Wordt opgelucht gearresteerd Een talkshow Ten een kolen, de eerste grap besmuit gelaten. Onverdroten gaan we over tot de orde van de dag. De derde dinsdag in september, hobbelt bij de gratie God. Een rijtuig op de lange poten, oranje, je, bleu en trots. Al staat om de soldaten meten, toch werd iemand onverhoed. Een vaccine lichtje houden, naar die arme gouden kont. En de vorstin herschikt haar hoed, de dader lucht zijn hart. Roept nazi land verraden, een rapport noemt hem verwaard. Een talkshow item en een kolen, de eerste grap besmuit gelacht. Van de dag, een wanhopige gedreven door miskenning en de keer scheurt langs apeldoorns dreven in een soezoukisch weef. Koek zal. Spraak tegen de naal. De vorstin herschikt haar hoed Het betekent dat het tijd niet keert Hoedje voor Hoedje voor Eenzame wolven De dus schijnheiligheid heiligheid regeert Een talkshow item en een kolom eerste grap uitgelaat niet veel wijzer gaan over Tot de orde van de dag Dat moet je daarvoor noemen. Dank je wel. Mag ik nog iets over de interpretatie vragen? Of zullen we het ook helemaal achterwege ja, graag. laten? Tuurlijk, ja. graag. graag. Uh, de koning als troostfactor. Ja. Bedoel je dat een beetje? Zeker. Bedoel je helemaal? Zeker. Ik heb hier een, een, een prachtige zin opgeschreven. Die kan ik er dan meteen even aan toevoegen. Waar verwondering de behoefte te begrijpen overwint, is sprake van troost. En, en, en, dat, uh, kijk, het Koningshuis... en dat overstijgt dus alle republikeinse gedachten troost. Het Koningshuis is een mysterie. Ja. begrijp je? Ja, en dat overstijgt en de dus president al die... wordt ongetwijfeld een probleem. Ja. Dat, dat, dat is zeker zo. Maar er is aan de andere kant geen rationeel argument voor het Koningshuis aan te voeren. Dat moeten we toch ook kunnen constateren met elkaar. Ik vond het een mooi lied. Dank je wel. Mag ik het zeggen? Uh, mag ik als Haagse jongen ook nog iets zeggen? Het rijtuig rijdt nooit op de lange poten. Echt niet? Nee. De, de, de dijk, Kneutel Vijverbergen, noem maar op. De Lange Poten komt, het, maar dat maakt niet uit. Nou, vind ik wel. Ah, een klein detail. Al die platen terughalen uit de handel, we gaan het <laughs> overdoen. Uh, blijf er even bij zitten, uh, Freek. Ik spreek uh, met uh, twee... Uh, nou, eigenlijk één hoofdgast en uh, nog een tweede gast is bijgeschoven. Uh, we gaan het hebben over het interview. Uh, en we hebben ook iemand aan, uh, een politiek iemand aan de lijn... Um, Laten we de zin eruit halen. Linten knippen is ook inhoudelijk werk. Nou, dat zei Willem-Alexander dus vanavond in het televisie-interview. En voor ons keek eh, volkskrantjournalist Remco Meijer. Jij keek mee, mag ik jij zeggen als collega. Um, welkom, je bent ook co-auteur van Willem-Alexander van Prins tot Koning het boek. Uh, hoe kwam die over eerst, Remco? Um, het was een interview met, aangekondigd als een interview met het koningspaar. Maar het bleek uh, toch wel heel erg een interview met de koning uh, te zijn. Ik denk dat hij, uit mijn hoofd gezegd, 80% van de tijd aan het woord was. En uh, Maxima uh, dus veel korter. Ja, weet op. wat ik dacht eventjes? Je ziet toch wel dat de vrouw uiteindelijk altijd dienstbaar is, hè? Nou, ik denk dat er een beetje een correctie zat op het feit... Uh, dat het beeld is ontstaan, Willem-Alexander is de koning. Maxima is de koningin, dan gaan ze het met z'n tweeën doen. Uh, Maxima heeft zelfs helemaal in het begin, eind januari, even gezegd... Um, ik volg mijn schoonmoeder op. Um, uh, als daar ooit nog een misverstand over bestond de afgelopen maanden... dan is dat vanavond wel weggenomen. Er is één koning, één staatshoofd en hij heet Willem-Alexander. Ja, het heeft dus niets met de rol van de vrouw te maken. Nee, lijkt me nee, niet. Nee. Um, hij wist het al anderhalf jaar, hè, dat hij koning zou worden. En hij heeft toegegeven dat hij min of meer wel eens... Uh, voorzichtige foutjes heeft gemaakt waarin hij toch niet is doorgeprikt. Hij wist het anderhalf jaar lang. Ja, um, hij zei een jaar uh, nu. Um, en de, helemaal aan het begin van het interview werd uh, gezegd... dat de, de situatie in Nederland uh, stabiel moest zijn. Dan kon het gaan gebeuren. En als je nou terugredeneert na een jaar... precies een jaar geleden viel het kabinet Rutte 1... Um, met gedoogsteun van Geert Wilders... Uh, uh, oud-premier Lubbers heeft in hetzelfde uh, uh, nieuwsuur uh, uh, gezegd... Uh, uh, het, het nieuwsuur als waar, waarin ook de presentatie van, uh, van vanavond... van de publieke omroep in handen was, heeft gezegd... Uh, het kon niet een troonswisseling onder Rutte 1... vanwege die wankele constructie met... Uh, Geert Wilders. En het leek er eigenlijk op alsof Willem-Alexander dat vanavond bevestigde. Ik vond de interviewers heel goed vanavond. Alleen, juist op dit punt hebben ze niet even nog die extra vraag gesteld. Zou of het hij kunnen... is uitgevallen. Dat zou zou het precies, hadden. want zou, zou die, dat zouden ze even hebben doorgevraagd? En is dat nou, je een van we... die antwoorden? Want er is 40 minuten uitgeknipt, heb ik begrepen. Ja, klopt. Er is, uh, ja... Op wiens verzoek uh, is dat gebeurd? Die 40 nou, minuten? het is natuurlijk wel zo, als je een, te, een televisieuitzending maakt die niet live is, dan neem je altijd veel meer op dan je uiteindelijk uitzendt. Ik bedoel, ik heb ook wel eens een, een aflevering van een college tour bijgewoond als hij werd opgenomen. Dan is er ook veel meer caries van houten dan je uiteindelijk op televisie ziet. Weet je maar, of de da, RVD heeft is... aangedoen ook nog op wijzigingen of op uh, inkortingen? Dat is, dat is niet bekend, dat, dat weet ik ook niet. Uh, maar je kon wel zien uh, dat er af en toe uh, vrij harde knippen in zaten. Ja. Dat was duidelijk. Dat was zeker duidelijk. Uh, is, was dit wel Willem-Alexander zoals jij hem ook kent? Als Het is, dat, dat vond ik een van de frappante dingen, want dat, daar begon je, je vraag eigenlijk mee. meer straks. Uh, zoals ik Willem-Alexander ander leren kennen door het schrijven van zijn biografie... door hem jarenlang te volgen bij openbare optredens... Uh, door met meer dan honderd mensen over hem te spreken. Daar leer je hem kennen als een, een man die over het algemeen goed in zijn vel zit... die uh, sociaal uh, goed functioneert, die humor heeft. En dat kwam er bij die vorige televisieinterviews nooit uit... Althans niet voldoende. Hij zat altijd heel uh, gespannen. Hij sprak heel langzaam. Hij zat hard op te denken van wat kan ik wel zeggen en wat kan ik niet zeggen. En vanavond, vanavond zagen we een man die duidelijk in een heel andere levensfase is gekomen. Die zich helemaal uh, verzoend heeft met wat, pardon, met, met wat hem te wachten staat. Um, en uh, um, eigenlijk de, de Alexander zoals, zoals ik hem wel heb leren kennen... door dat boek te schrijven, maar die je nooit op televisie zag. En die hebben we nu vanavond gezien zeg jij als uh, koningshuisvolger. Er werden ook uh, hele persoonlijke vragen gesteld. We zijn als een heel hecht gezin opgegroeid. We zijn uh, drie broers uh, binnen 2,5 jaar van elkaar. We hebben veel samen meegemaakt. Hebben, uh, en dan wil je natuurlijk dat iedereen daarbij is. En zo'n ongeluk in een gezin, in welk gezin dan ook... is gewoon verschrikkelijk. Um, ja, dus ik vind het... Uh, Vanuit staatsrechtelijk perspectief uh, is het gewoon een inhuldiging wat geen familie-evenement is. Maar als, vanuit de familie is het natuurlijk een heel uh, ja, een moeilijk moment. Zichtbaar, allebei en hoorbaar, emotioneel. Ja, zeer duidelijk. Ja. En begrijpelijk natuurlijk. Want het uh, wordt een beetje vergeten in de aanloop naar deze hele vrolijke gebeurtenis. Uh, premier Rutte zegt: uh, koop een nieuwe auto. Uh, Willem-Alexander en uh, Maxima waren vanavond ook uh, zeer aaibaar aai en, en goed geluimd. Maar er schuilt een grote familietragedie nog op de achtergrond. Ja, en dat is toch ook misschien wel weer een troostfactor... voor zoveel mensen die zitten kijken... en die op een of andere manier ook met verdriet hun leven... Absoluut. Kampen. En dat uh, was ook uh, uh, een heel mooie passage in het, uh, in het gesprek. En ook uh, heel goed van de interviewers... dat ze dat, dat, ze dat gewoon ter sprake hebben gebracht... Um, toch nog, mag ik nog even terug naar de rol van Maxima? Of hebben we dat voldoende besproken? De, on, de ondergeschikte hebben we voldoende besproken. Je kunt of hooguit nog zeggen: um, zou dat zo afgesproken zijn? Zou uh, ja, dat denk ik zit? wel. En, Uiteraard tussen man en vrouw wel, maar ook met de interviewers. En, en Wilma-Alexander legde dat ook goed uit. Um, er is maar één koning met een hoofdletter zoals hij in de grondwet staat. En dat is, uh, als, het een, als het een man is, kan dat, en dan kom je wel een beetje op jouw punt... van die nevenschikking, dan kan niet ook de koningin die koning met een hoofdletter zijn. Hij legde dat heel goed uit. Ja. Um, is nu meer duidelijk geworden voor jou en voor ons... Uh, hoe hij het koningschap gaat invullen... Um, ja, er, er wordt een beetje uh, vanavond, merk ik, in al die reacties uh, ingezoomd... op dat uh, ceremoniële koningschap. Um, en dat dat dus een groot verschil zou, zou zijn en zou worden... met hoe zijn moeder het gedaan heeft. Zullen we meteen maar even luisteren ja. naar die uitspraak? Van? Ja. Nou, ik denk dat het koningschap op zich inhoudelijk is. Want zelfs het, uh, wat dan soms uh, sarcastisch genoemd wordt, het lintjes knippen... kan heel inhoudelijk zijn. Want als jij maar goed bepaalt welke lintjes je knipt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 Democratisch en volgens de regels van de grondwet gaat, accepteer ik alles. Daar heb ik helemaal geen probleem mee, daar ben ik koning voor. Daar hoorde ik, en daar hoorde iedereen, een echte democraat. Ja, absoluut. In hart en ziel. Ja, en um, ook iemand die de discussie in de Tweede Kamer... de afgelopen jaren kennelijk heel goed heeft uh, gevolgd. Het is er vaak over gegaan in, uh, in debatten in de Kamer... Er zijn, er zijn twee kanten aan. Hij heeft gelijk als je zegt, een, in, ook een, ceremonie, een ceremonieel koningschap is inhoudelijk. Jij kiest namelijk wel waar je die linten komt knippen. Welke initiatieven je steunt. Waar je, zoals hij zei, aanmoedigt, verbindt en vertegenwoordigt. Dus dat, dat blijft, hoe dan ook, een, een, een politieke rol binnen het Nederlandse staatsbestel. Sowieso is dat het wonder van Nederland, dat we een particuliere familie zo'n zo, zo rol laten... Vervullen. Het is ook waar dat in andere Europese monarchieën... het staatshoofd geen lid van de regering is. Dat was in Nederland ook nooit zo. Totdat in 1983, om allerlei gegronde redenen... de grondwet is herzien. En die koning, dat staatshoofd, juist in de regering is getrokken. En je ziet dus die golfbeweging... Toen, toen, vond iedereen oh ho oh, voorzichtig. Die koning moet, we moeten waken dat hij een eigenstandige rol kan krijgen. Dus we halen hem erbij. Dan kan de ministeriële verantwoordelijkheid ook beter functioneren. En nu is er de afgelopen jaren in de kamer de tegenbeweging, en zou hij er weer uit moeten. Wat hij eigenlijk doet... Het terugdraaien van een besluit uit 83. Wat, wat, wat ja. Willem-Alexander doet, is de Kamer ruimte geven daarvoor. Ja. Uh, we gaan even naar een reactie uit de politiek. Uh, aan de telefoon Bram van Ooyek, fractievoorzitter van GroenLinks. En mede-initiatiefnemer bent u meneer van Ooyek van de wet... die de koningin, en dus binnenkort de koning... niet langer een rol in die formatie geeft. Kort ja. eventjes, wat vond u van het interview op dit punt... Nou, ik, ik eigenlijk zou het pas nieuws zijn geweest natuurlijk als uh, Willem Alexander had gezegd: van ja, stel dat het uh, dat de Staten Generaal wil dat ik ceremonieel koning word, dan leg ik me daar niet bij neer. Hè. Het is natuurlijk uh, ja eerlijk gezegd vanzelfsprekend dat een uh, dat een vorst een koning uh, zich neerlegt bij een democratisch genomen besluit. Ik, dus dat vond ik eigenlijk ja goed dat hij het zei. Hè. We zeggen goed dat dit, hij het maar, zei ja, dan... maar geen nieuws. Nee, geen nieuws. Maar goed dat hij laat zien dat hij een democrat is. Nou, ik had ook eerlijk gezegd uh, niet anders uh, verwacht. Wat ik zelf interessanter aan vond, het ging daar net al even over... is dat hij zegt, ja, maar ook als je uh, alleen maar een ceremonieel koning bent... kun je wel degelijk een inhoudelijk koning zijn. Bijvoorbeeld door, uh, door keuzes te maken over waar je wel en waar je niet linten knipt. Dat vond ik zelf interessant. Dat betekent dat die twee dingen die vaak tegenover elkaar zijn gezet... van of je bent ceremonieel of je bent uh, inhoudelijk... Dat uh, Willem-Alexander zei van nou: ik, uh, ik kan uh, heel goed voor me zien dat ik dat allebei ben. Ja. ja. Um, gaat u nou uh, als GroenLinks-fractie een nog ceremoniële rol voor die koning nastreven in de Kamer? Ja, ik moet u heel eerlijk zeggen dat het niet van een van onze allerhoogste prioriteiten is uh, de komende tijd. Er zijn, uh, spelen een aantal zaken in Nederland uh, die uh, heel wat belangrijk zijn. Maar er staat inderdaad in ons uh, verkiezingsprogramma dat. Uh, wij uh, uiteindelijk voor een republiek zijn, maar op weg daar naartoe voor een uh, ceremonieel koningschap. En uh, dat betekent dus de koning uh, niet lid meer van, uh, van de regering. En dus ook niet meer vallend, en dat is dan wat er voor uh, de koning tegenover staat, onder die ministeriële verantwoordelijkheid. Dus dan mag hij inhoudelijk uh, veel meer zeggen uh, en doen uh, wat hij zelf wil. Wat GroenLinks betreft is het laatste woord er nog niet over gezegd. Remco Meijer wil meteen even reageren. Je ja, op? maar ik, ik zou Bram van Nooyen nog een vraag willen stellen. Van, als het want, kort kan? Want, ja, ja, het kan heel kort, uh, want hij loopt al heel lang mee in Den Haag. Um, waarom moet iets wat in 1983 bewust zo is geregeld als het nu is... Uh, nu weer worden teruggedraaid? Nou ja, kijk, de, ik geloof dat Willem-Alexander daar zelf... Uh, heel goed op wees in het interview. We zijn nu... Uh, we zijn nu dertig jaar uh, verder en de de opvattingen over zeg maar de wat meer politieke rol van een. Uh van een vorst die alleen maar door erfopvolging uh, in die positie is gekomen, die zijn kennelijk uh, veranderd. Dus uh, zijn eigen opvattingen kennelijk ook. Hè? In 1993, ja. zei Willem-Alexander, toen die wet uh, grondwetswijziging nog maar tien jaar oud was, toen hechte ik ook heel erg aan dat, uh, uh, het feit dat die koning uh, lid was uh, van de regering en niet alleen maar ceremonieel, maar nu denk ik er zelf ook wel wat uh, ontspannender over, zei hij eigenlijk. Hè? Dat vond ik uh, sterk, om eerlijk te zijn. De tijden veranderen... Van andere, ik veranderen. Denk, hij heeft zich ontwikkeld. Ja, ja. Bram van Ooij, ik zeer bedankt voor deze directe uh, korte reactie. Uh, twee mensen, behalve Remco Meijer, die uh, hier aan in de oogstudio zitten, zijn dus Vreek de Jonge, hij heeft het, in het niet gezien. En Wim Daniels, met wie ik straks over Brabant ga praten. Je hebt een deel van het interview gezien. Ja, Wil je deel. spontaan iets zeggen wat, wat jou geraakt heeft, wat je informatief vond? Wat je als burger denkt van zo'n gesprek? Nou, ik vind dat hij dat zich gaat uh, inhoudelijk gaat presenteren via dat lintjes knippen. Dat vind ik nog wel interessant. Dan zie ik nog wel ooit een boek in uh, verschijnen. Dat je Willem-Alexander inhoudelijk dus alleen kunt, uh, kunt neerzetten... door na, na te gaan waar hij een jaar lang lintjes heeft geknipt. Ik denk dat hij bij mij niet zo gemakkelijk lang zal komen als ik hem zou uitnodigen. Mag ik je als taalman toch ook nog één ding vragen? Uh, prachtig begrip, nieuw begrip. Ik ben geen protocolfetischist. Ja, dat vond ik ook wel een prachtig. Dat is toch heerlijk. Zo, ja, ja, ja. Uh, uh, uh, uh, maar ik heb dan zelf wel meteen de neiging om dan te kijken... waar komt dan zo'n woord vandaan? Protocolfetischist. Ja. Wat is dan de, Fetischist de van... begint toch bij... Uh, heeft uh, een seksuele uh, component, of niet? Sorry? Fetischisme is toch... Heeft toch een seksuele kant ook? Of niet? Heeft in de huidige betekenis is een seksuele kant... maar oorspronkelijk is het een Portugees woord... dat de Afrikaanse tovenarij aanduidde. Okay. En protocol is eigenlijk eerste. En cola is lijm. Dus de eerste lijm... Tovenaar. En je zou kunnen zeggen, ja, dat is gewoon de kunst van het behangen. En Willem-Alexander, die wil geen decor zijn, zoiets zou je het kunnen, kunnen zien. Maar ja, lintjes knippen. Vermoed jij dat het woord uit zijn eigen brein voortspruit? Of zou Ik heb het zijn? nog nooit eerder gehoord, maar hij heeft er wel over nagedacht. Dat ga je niet zomaar in een... Maar ja, maar de vraag van Freek is, heeft hij erover nagedacht... of heeft zijn hofhouding erover nagedacht? En zit daar een PR-manager achter? Ja. Ik denk dat er uh, toch wel uit de koken van Maxima komt maar Maxima, ja, nou, Maxima zou rustig kunnen zeggen: Ik ben geen protocol. <laughs> <laughs> Ze zei ook heel mooi: gekoekhakt. Gekoekhakt, <laughs> dat dat toch? Ja. ja, ja. Nog, even, oh, nog één ding over dat ceremoniële koningschap. Zou zijn moeder dit ooit zo gezegd kunnen hebben? Nou, niet, hij, ja. niet op het moment in 1980... Uh, waarop zij een vergelijkbaar interview uh, deed voor televisie. Uh, uh, in die periode, uh, terwijl die grondwetswijziging dus in voorbereiding was... Uh, in die periode, uh, na alle incidenten die er geweest waren... in uh, Lockheed nog in 1976, maar daarvoor ook een aantal... dat was juist een van de redenen waarom dat staatshoofd... in die regering moest komen. En die grondwet veranderd moest worden om dat soort dingen te voorkomen. En, en dat lijkt iedereen nu vergeten te zijn... omdat Beatrix het 33 jaar lang, zeg maar, uh, incidentloos... Nou ja, er zijn wel dingen gebeurd, maar goed, geen hele grote dingen... Uh, uh, heeft gedaan. Maar de politieke stemming, dat zei Bram van Ooyek, uh, terecht, is omgeslagen. Er, er is een grote uh, open zenuw in de Kamer tegenwoordig... Ja. voor ook maar welke veronderstelde invloed, politieke invloed van het staatshoofd. Remco Meijer, dankjewel voor, deze, voor jouw reactie en je duiding... van uh, dit uh, bijzondere gesprek met uh, het aanstaande koningspaar. Bim Daniels blijft hier zitten, want daar spreek ik zo direct over Brabant. En uh, Freek de Jonge blijft niet zitten, Freek de Jonge blijft zingen... Ja. Freek de Jonge gaat naar het tweede nummer van zijn binnenkort uit te komen CD Zonde. Dat is morgen al. Overmorgen. Overmorgen komt Zonde. Morgen en overmorgen speelt en zingt, en zingt hij in De Lamar in Amsterdam. Je tweede nummer, Freek, heet Ga zitten, mijn vrienden. Dat is een lied opgedragen aan de veteranen. Ga zitten, mijn vrienden. Ik vertel een verhaal.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 Iedere mens heeft weer andere zorgen. Hij ging bij het leger, ik werd passivist. Bestreden elk voor een betere wereld. Ik werd door de jaren geducht demonstrant. En hij in het leger een kerel. De moslims in Srebrenica, had zijn eer en geweten gespleten. Beseffen niets aan te hebben gedaan, maakte dat hij niet kon vergeten. Ik fietste naar huis, ik kwam weer langs het kanaal, waar dat schip nog steeds aan de kant lag. Ik dacht vanzelfsprekend.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 Van de vrede zing bid en gedenking koor, want de strijd mag zijn gestreden de woede woedt nog door. wel Freek, met uh, muzikanten, noem ze nog één keer bij naam. Rijer Zwart Gitaar en Martin Fonse Blaas Instrument. Dankjewel uh, voor dit optreden live in Het Oog. De zin die ik meeneem de nacht in is... de strijd lijkt gestreden, de woede woedt nog door. Ik ga naar Den Haag. Er stond veel op het spel voor het kabinet vandaag in de Tweede Kamer... bij het debat over het sociaal akkoord. Want VVD en PvdA waren dan wel positief over het akkoord... Van de oppositie was nog niet helemaal duidelijk wat hun oordeel nou eigenlijk zou zijn. En we gaan naar Den Haag, naar Wilma Borgman. Jij volgde het debat vele uren lang, Wilma. Zeker. Hoeveel uur? Het begon om kwart over tien vanochtend en het was ongeveer om een uur of zeven klaar. Dus uh, nou, het was een fijne werkdag. Nou, weten we nu of de oppositie het sociaal akkoord gaat steunen... of weten we dat nog niet? Nee, dat weten we echt nog steeds niet. Want uh, wat we wel weten is dat grofweg de oppositie blij is... dat dat akkoord überhaupt gesloten is. Met uitzondering dan van de PVV. Want Wilders was ronduit negatief als enige. Uh, de andere partijen zeiden dat straks als de afzonderlijke plannen uit het akkoord allemaal als wetten naar de Tweede Kamer gaan, dan zullen ze wel bepalen of ze voor of tegen zijn. Maar dat wisten we eigenlijk ook al uh, voordat dit debat uh, er was. Het gekke is dat het eigenlijk uh, vooral ging over de consequenties van het sociaal akkoord, en dan met name over de afspraak uit het sociaal akkoord dat extra bezuinigingen van tafel gaan. Um, kijk, het kabinet heeft in... Welke in... extra bezuinigingen heb je ja, daarover? er is een pakket aan bezuinigingen, ligt eigenlijk voor... voor Gevallen op de plank. 4,3 miljard aan bezuinigingen zitten daarin. Dat had het kabinet in maart afgesproken. Wat daar bijvoorbeeld in staat is een nullijn voor ambtenaren, dus geen loonsverhoging voor ambtenaren niet in de zorg. Belastingmaatregelen stonden daar ook in. En dat extra pakket bezuinigingen, dat was eigenlijk voornaam, vandaag het voornaamste onderwerp van gesprek. Ja, en denkt de Tweede Kamer nu dat die bezuinigingen inderdaad echt van tafel zijn? Nee, dat gelooft eigenlijk niemand. Hoe hard Ton Heerts van de FNV dat roept. Uh, kijk, het kabinet heeft dat pakket bedacht, omdat cijfers voor voorspellen dat, dat ze nodig zijn. Uh, als nou blijkt dat het heel goed gaat met de economie... dan zijn die bezuinigingen niet meer nodig. Maar ja, uh, dan zou de economie dit jaar nog met 1% moeten groeien. En er is helemaal niemand die denkt dat dat gaat gebeuren. Integendeel. Uh, alle signalen staan op rood. En dus zeggen ze in de Kamer... die extra bezuinigingen die komen toch weer gewoon uh, tevoorschijn. En laten we er dan maar snel over gaan praten. Nou, was premier Rutte vorige week natuurlijk optimistisch. Hij zei, het komt allemaal goed als we ja. maar genoeg gaan consumeren. Die huid het huis en die auto. Hè? Ja. ja, het huis en die auto. Was er van het optimisme van vorige week donderdag nog, nog alles over? Oh, ja. Of zit daar ook een barsje in? Nee, nee, nee. Vandaag zei hij zelfs dat het akkoord in zichzelf al voor meer vertrouwen heeft gezorgd. gezorgd. Dat het sociaal akkoord op zichzelf al kan zorgen voor een groei van de economie. Ik denk, Kees dat hij er vanuit gaat dat wij allemaal zo enthousiast worden van het feit dat het kabinet met werkgevers en werknemers die afspraak heeft gemaakt. Dat wij gaan denken dat het wel goed komt met de economie. Maar verder zijn er in de Kamer, maar weinig mensen, net zo enthousiast als, uh, als Rutte... Ja, ook ik... de VVD-fractie niet. Maar kijk, uh, Rutte moet dit wel uitstralen, dit optimisme... want het kabinet heeft afgesproken dat die bezuinigingen niet nodig zijn. Uh, vooral natuurlijk om de FNV binnenboord te ja. houden. En ja. Rutte kan nu geen afstand nemen van die, van die afspraak. Moet wel volhouden dat de bezuinigingen van taal zijn. Want als hij er niet in gelooft, wie dan nog wel? Ja, maar ik als luisteraar en jou nu zo horend denk het pakket bezuinigingen blijft boven de markt hangen. Ja. En om die bezuinigingen door te kunnen voeren... Heeft het kabinet de oppositie nodig? Ja, daar komt inderdaad de oppositie om de hoek kijken. Vooral de Eerste Kamer natuurlijk, want daar moet uh, de oppositie... het kabinet aan een meerderheid helpen. En uh, je zou zeggen, dat betekent dan natuurlijk ook weer... dat al die ministers de Kamer intrekken op zoek naar meerderheden. Maar nee, want die afspraak met die sociale partners, die staat. Er wordt voorlopig niet gepraat over extra bezuinigingen. Niet met de oppositie, eigenlijk met niemand. Pas tegen Prinsesdag wil het kabinet gaan nadenken over de vraag... of die nog nodig zijn of niet. En dat werd in de loop van het debat uh, duidelijk vandaag. En toen gebeurde er iets raars, want de oppositie zei uh, vervolgens... althans uh, D66 en ChristenUnie... wij mogen dus niet meepraten over dat pakket van extra bezuinigingen... dan willen wij ook niet meepraten over andere plannen. Dus minister Asje met plannen voor de kinderopvang... Uh, dus minister Bussemaker met plannen voor de studiefinanciering... dus allerlei andere ministers die hun voorstellen willen waarmaken... van ons komt er dan ook geen steun voor andere plannen. Ja, is dat een dreigement voor de Bune of moeten we het serieus nemen? Nou, Je moet je voorstellen dat het God wat minder voor het CDA... maar ChristenUnie en vooral D66 die zeggen... Uh, als we pas in augustus mogen gaan nadenken over die extra bezuinigingen... dan heb je eigenlijk nog maar heel weinig mogelijkheden... want het moet op 1 januari ingaan, dat is een paar maanden later. Dan heb je geen tijd meer voor creatieve bezuinigingen... en kom je al gauw terecht bij ordinair belastingverhoging. En er zijn wel in maart gemeenteraadsverkiezingen. En bovendien, um, stel je nou voor dat D66 meedoet met een akkoord over de studiefinanciering. Die spreken dan bijvoorbeeld met minister Bussenmaker af... dat er geld komt voor onderwijs. Nou, dan wordt het augustus. Zijn er toch extra ja. bezuinigingen nodig? En ja. kan dat geld zomaar ook weer geschrapt worden? En dus wil de oppositie nu al nadenken... praten over extra bezuinigingen... of de sociale partners dat ook goed vinden of niet. En dat is wat Slob, Buma en Pechtold willen. Het grootste probleem van het kabinet is dat ze het budgetrecht... namelijk wie gaat er over de begroting wie gaat er over de staatskas, die hebben ze eigenlijk... uit handen gegeven aan sociale partners. Het kabinet kan niet zomaar vrouw, even komen praten. De regering regeert, de Kamer controleert. Dus we willen van het kabinet weten van waar staat u voor, waar denkt u aan. Ik vind werkelijk dat als je in deze crisistijd praat over herstel van vertrouwen... dan begint dat met een duidelijke, consistente boodschap. En dan wordt er tegen de oppositie gezegd, ja, jullie moeten constructief zijn. Nou, ik ben dat tot het uiterste. D66 is een van de twee partijen die tot nu toe ieder akkoord... of zelf geïnitieerd heeft, of aan de meerderheid heeft... Geholpen, maar daar zit uiteindelijk ook wel een end aan die rekbaarheid. Ik vind wel dat uh, de regering en de coalitie een beetje verstoppertje speelt en zoiets van nou jongens, uh, even nu niet over hebben, in september zien we wel verder of er wat nodig is. Als je het voorziet, en dat voorziet iedereen, dat in 2014 er een probleem ontstaat met de financiën, dat er bezuinigingen bij komen, dat ik hoop dat daar ook heel veel hervormingen in zullen zitten. Dat weet ik allemaal niet. Maar dat je wel eerlijk bent over het feit dat het eraan gaat komen. Met name die 4,3 miljard aan bezuinigingen... die hangt elke keer maar boven die tafel of naast die tafel. Laten we daar nou niet op wachten tot september. Maar laten we nou voor de zomer al van het kabinet horen... wat men van plan is. Nou, dat wil men niet. Nee, dat wil men niet, zei Pechtot. En daarmee wordt de zaak toch wel op scherp gezet. Ja. Want uh, je hoort de Pechtold zeggen... er zitten grenzen aan de rekbaarheid van de oppositie. Die heeft het kabinet nu een paar keer uit de brand geholpen. En uh, nou dat het kabinet nu maar eens op de blaren moet zitten. Mag ik dan voorzichtig concluderen dat er niet langer in het parlement... een draagvlak lijkt te zijn voor het sociaal akkoord? Nou, nee, want het sociaal akkoord dat moet worden uitgewerkt... en voor die individue individuele maatregelen zal moeten blijken of daar draagvlak voor is. De, de, de soep zit vooral, de hete soep, in uh, het extra bezuinigingspakket... voor uh, het najaar eventueel. Kijk, wat vandaag glashelder is geworden, is dat dat bruggeslaan... dat motto van het kabinet, dat dat vooral vandaag betekende... dat er bruggen geslagen moesten worden met de sociale partners. En dan in het bijzonder met de FNV. Want daar was het halen van het sociaal akkoord het lastigst. Uh, heerst, heerst had kennelijk de toezegging van die extra bezuinigingen nodig. En het kabinet kon vandaag moeilijk afstand nemen van die toezegging. Want dan zou er alsnog allerlei onrust kunnen ontstaan. En in ruil daarvoor zijn de bruggen met de oppositiepartijen... Even opgehaald. Um, Wat, is de wordt... Wat is jouw conclusie? Wat is jouw Nou ja, de stemming wordt er daar niet beter op. Maar um, uiteindelijk zal dat overleg er toch wel weer komen, denk ik zo. Maar het kabinet heeft het vandaag niet makkelijk gemaakt, Kees. Nee. Nou, ik, ik voorzichtig, denk dan draagvlak in de polder met werkgevers, werknemers is wel draagvlak in het parlement... verder weg dan ooit. Ja, dat denk ik ook. Dankjewel, Wilma, voor deze uh, heldere bijdrage vanuit uh, de Kamer. Zeven à acht uur lang gedebatteerd vandaag over het sociaal akkoord. Wim Daniels, we hoorden uh, je al over het... Uh, uh, ik moet eventjes niet meer paparazzen... Uh, over de protocolfetischist. Ja, de, ja, de protocolfetischist, precies. Uh, je bent Brabander, Wim? Ja geboren in Brabant, in zo'n klein dorpje bij Helmond. Ja. Mag ik meteen maar eventjes het, het, het prototype Brabantse schetsen? Ze zijn Burgondisch, gemoedelijk. Er is een zachte G, er is varkensmestgeur, bier na de mis op zondag. Veel katholieke kerk dus. En natuurlijk bij het afscheiden altijd Houdoe. Ja, ja, Mag ik ja. dat zo zeggen of denk je, wat een plat beeld van de Brabander schetsje nou, zo zien veel mensen het wel. En zelfs als je enquêtes houdt, Omroep Brabant heeft zo'n enquête gehouden... staan Burgondisch gezellig en gemoedelijk ook op 1, 2 en 3. En je hoort het van heel veel mensen, ook van mensen buiten Brabant. Ik heb zelf uh, dat boek eigenlijk geschreven goed uit Brabant... vanuit wat argwaan ten aanzien van dat beeld. Uh, en die argwaan heb ik nog wel een be beeldje, beetje... maar je moet toch ook wel zeggen, ja, iets moet er wel van kloppen... want iedereen zegt het. Ja, oké. Okay, nou. dus, kijk, dit, gemakke, dit is echt Brabants. Zo makkelijk reageren op een clichébeeld dat ik schets. Uh, je bent voor dat boek, um, Groeten uit Brabant... ben je door heel de provincie gefietst? Ja. Meteen een dorpsnaam die vanavond viel... bij de dood van Tini Muskens... viel de naam van het dorpje Lieshout. Daar zal Tini Muskens worden begraven volgende week. Komt Lieshout in je boek voor, Wim? Ja, Lieshout komt zeker in mijn boek voor. Wordt hij echt in Lieshout begraven? Ja dan zal hij daar nog een zware dobber aan hebben. Want? In Lieshout, daar heb je een pastoor... <lacht> die werkelijk zo op de regels is... dat is werkelijk ongehoord. Nee, maar daar Hoe is heet het, die pastoor? Dat is Beekman. pastor Beekman. En die een, een, een, een schrikbarend voorbeeld. Een jongetje was, ik geloof ik, een half uur te laat... met zich aanmelden om mee te doen aan het vormsel. Een half uur te laat... Regels zijn regels, zei de pastoor. Deze jongen mag niet meedoen. En het was de meest devote jongen die op die hele school te vinden was. Mocht niet meedoen. Misschien dat Tini Musken's uh, postuum... nog iets van een verandering in denken bij deze pastoor kan bewerkstelligen? Ja, dat is, uh, dat is, wel, te hopen. Dat is ik, wel te hopen. Ik heb een deel van je boek gelezen vanavond. snel tussen ja. het interview door. Uh, je noemt het een ontdekkingsreis, dit boek. Hè? Ja. Het voert je ook langs... Uh, zoveel dorpen en gehuchten met prachtige namen. Uh, Ulikoten, Eersel, Middelbeers, Oostelbeers, Westelbeers. Wat vind jij, Wim, de mooiste Brabantse plaatsnaam? Babylonienbroek. Ach, man, nog Baby een keer. Babylonienbroek. Ik fietste er doorheen, voor je ten in de gaten ben je er wel weer doorheen. Maar Marianne Vos heeft er bijvoorbeeld ooit gewoond. Want je zou denken, als je de naam hoort, nou, dat kan niet. Die, die, die naam die heb je verzonnen. Maar Babylonienbroek bestaat daadwerkelijk... Waar ligt het? Babyloniëbroek ligt in het midden van Noord-Brabant... en dan aan de noordkant ervan. En daar zijn, daar zijn toch wel ernstige problemen. Want net toen ik daar door het dorp fietste... waren er ook enorme protesten... omdat er een juffrouw op de school in Babyloniëbroek ontslagen zou worden. Um, wat heb je, van je, je hebt gezocht ook naar de Brabantse identiteit. Um, ben je, ben je, nog één vraag over het fietsen zelf. Iedere week één fietstocht? Of, uh... Nee, wel meer. Ik ben, ben een fietser, ben zelfs vroeger wielrenner geweest. Ik schrijf bijvoorbeeld ook over de Acht van Kaam. Kaam. En daar herkende ik mij in. Want zo ben ik nou ook naar de Acht van Kaam gefietst. Maar oh? ik dan vanuit Den Haag. Ja, ja, ja <laughs> nou, maar ik was deelnemer aan de Acht ja, van Kaam. Ja, dat zag ik. En uh, ja. toen had je al meer gefietst op weg. Ja. Hè, als uh, aspirant was je. Ja, ik kom uit een autoloos gezin. En wij moesten dus echt overal naartoe, naar elke wedstrijd met, met de fiets. Maar vaak had je al veel meer kilometers gefietst dan je in de wedstrijd zelf moest fietsen. En daar kreeg je honger van. En eh, op, onderweg naar de Achterkamer en de aspiranten, die starten waarschijnlijk smorgens al om negen uur. Dus ik was er al om zeven uur, kwam ik een melkboer tegen. En ik had zo'n honger gekregen van die fietstocht, dat ik een liter fles chocoladepap kocht. En die ook meteen opdronk. En dat is zeg maar de klassering in de wedstrijd niet ten goede gekomen. Waar het mij even nu om gaat, is of jij nog nieuw inzicht hebt gekregen... in, uh, gevaarlijk begrip, de volksaard van de Brabander. In de identiteit van de provincie. Ja, er wordt wel heel vaak gezegd, bijvoorbeeld één aspect, dat hoor je heel veel. Bij Brabanders, daar kun je altijd achterom komen. Dus je hoeft niet aan de voordeur aan te bellen, je kunt altijd achterom komen. Toch heb ik de indruk dat dat niet meer zo is. Er zijn heel veel uh, woningen in Brabant waar zo ontzettend veel hekken staan. Sowieso in heel Brabant, maar misschien in heel Nederland. Daar stikt het van de hek werken Bijna heel Nederland is ingehekt, zou je kunnen denken. En ik denk ook dat die gemoedelijkheid, die gezelligheid, dat achteromkomen... ook nood, nood, noodgedwongen, wat minder is dan vroeger... omdat mensen zich onveiliger wanen en dichte poorten hebben. Je kunt gewoon helemaal niet meer zo vaak achterom bij heel veel mensen. En dat is mij toch wel heel erg opgevallen. Een van de veranderingen in uh, laat zeggen het Brabantse landschap... maar misschien ook wel in de omgang met elkaar... Dan het neerkijken op elkaar. Uh, in je boek komt een verhaal voor over Berg op Zoom. Versus Roosendaal. Ja, het neerkijken ja. op elkaar als twee steden in West-Brabant. Heb je het aangetroffen? Heb je het gevoeld, geproefd? geproefd? Uh, nee, ik heb nog wel uh, vaak geproefd dat, er, dat, dat mensen Brabants gevoel hebben... dat mensen uit Noord-Nederland op hen neerkijken. Ja. En daar is, heb ik ook wel een mooi voorbeeld van aangehaald... Uh, dat een Volkskrant uh, journalist op een gegeven moment over Wilfred Bauma die geselecteerd was voor het Nederlands elftal... en die eigenlijk volgens heel veel mensen niet in die selectie thuis hoorde... En die volkskansjournalist is toen nagegaan voor zichzelf. Waarom zou dat nou eigenlijk zijn? En die zei, ja, misschien komt het doordat Wilfred Bauma een Brabander is... een Brabants tongval heeft en uit Helmond komt... Nou ja, natuurlijk een schandalige opmerking. Zo kijken wij Brabants natuurlijk ook niet tegen Noord-Nederland aan, Maar dat is nog wel een beetje blijkbaar de indruk... die in Noord-Nederland van Brabant leeft. Het zou wel niet veel zijn, want die komt uit Brabant. En dan ook nog uit Helmond. Terwijl Helmond natuurlijk de allerbeste stad is die je kunt hebben in Brabant. Kijk, even het grootstedelijke. Jij woont nu in Eindhoven. Ja. Um, hebben mensen in de dorpen... hoe kijken die tegen de Eindhovenaren aan? Nou, Eindhoven wordt toch nog wel vaak gezien als een groot dorp. En dat geldt eigenlijk voor heel Brabant. Wel, ik denk dat dat ook wel een beetje dat gemoedelijke nog wel in zich heeft. Want echt grote steden in Brabant heb je niet. Ik denk dat Tilburg de meest stadse stad is. Die maar er is. Eindhoven is de vierde stad van Nederland, toch? Ja, maar wel heel erg uitgerekt, En in Eindhoven wordt zelf nog wel vaak gedacht in wijken. Je woont in Strijp, je woont in Gestel, et cetera. En dat zijn toch nog een beetje de dorpen. En Wim van der Donk, de, de commissaris van de Koning... Uh, volgende week is hij commissaris van de Koning over twee weken. Niet meer commissaris van de Koning, maar commissaris van de Koning. Die heeft daar wel iets moois van gezegd. Die is ook heel erg tegen uh, wat, wat uh, men wil. Dus dat die provincies samen moeten gaan. Hij wil Brabant behouden. En hij zegt, Brabant is nooit alleen rationeel, maar ook relationeel. Die twee aspecten die kom je in Brabant toch nog wel opvallend vaak tegen. Het gaat ja. nooit alleen over de zaak, maar ook over de relatie. Nog eventjes... De lelijkste plek in Brabant. Ik kom veel in de streek ook rond bij Nassau. Dan heb je prachtige gebiedjes, maar je ziet ook soms bouwwerken, architectuur, ja. huizen. Dus ik denk, hmm. Heb jij een lelijkste plek gevonden? Nee, ik heb geen lelijkste plek gevonden. Ik heb wel, wat ik zelf wel jammer vond, is dat je eigenlijk geen plek meer tegenkomt die niet gecultiveerd is. Alles is volgebouwd. Overal staan hekken omheen. Het is of, en vroeger kwam je nog wel eens plekjes tegen. was een bosje zo. Niemand wist eigenlijk waar dat bosje bij hoorde. En dat is helemaal verdwenen. Nederland en Brabant is volledig gecultiveerd. Ja, nou, Oorschot. Oorschot, mooi plaatje. Prachtig ja? plaatje, ja. ja, ja. De ja. dorpskern van Oorschot, schitterend. Schitterend, ja. Mijn, mijn moeder had er graag naartoe gewel, gew, gew, gewild. Maar die is er helaas nooit geweest. En ik heb haar ook haar nooit naartoe kunnen brengen. Prachtig. Prachtig. Waarom niet? Nou ja, uh, wij waren vroeger dus ongemotoriseerd en met de bus was dat nog niet zo'n gemakkelijke verbinding. Maar op een gegeven moment had ik toch een auto en ik had ze daar naartoe moeten brengen. Want oorschot is wel een van de mooiste plaatsen. Nou Wim Daniels, ik ben uh, ontzettend nieuwsgierig om het boek verder te lezen. Ik heb een paar hoofdstukken uitgelezen. Onder andere dat verhaal over Kaam en jij als jonge wielrenner die de hongerklop krijgt. Het boek heet Groeten uit Brabant. Wanneer is het uit? Morgen verschijnt het. Morgen ligt het in de boekhandel. Dankjewel Wim, fijn dat je hier was. Graag gedaan. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een Zigarette en een laatste glas im Stehen. Op de redactie van De Overnachting... Sjoerd Sjoerdsma, het politieke talent in de Tweede Kamer van D66 komt langs. Iedere zaterdagnacht van 12 tot 1... Hij is de buitenlandwoordvoerder van D66 naar een gesprek zonder grenzen. Patrick Lodiers met een persoonlijk gesprek in een hotel in Amsterdam. Nou, misschien kent iedereen hem nog niet, maar dat gaat zeker veranderen na onze uitzending. De Overnachting, zaterdag vanaf middernacht op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.